Zes uur. Renate Kok met het NOS-journaal. Iran stuurt de zwarte dozen van het Oekraïnse vliegtuig... dat werd neergehaald door het Iraanse leger naar Kiev. Ook deskundigen uit Frankrijk, Canada en de VS... krijgen de gelegenheid om de data te onderzoeken. Bij de crash van tien dagen geleden kwamen alle 176 inzittenden om het leven. Veel passagiers waren Iraans of hadden een dubbele nationaliteit. 57 hadden ook een Canadees paspoort. Het incident leidde tot grote betogingen in Iran... omdat het dagen duurde voor het regime toegaf... dat het vliegtuig bij vergissing was neergehaald.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 Een belangrijke testvlucht van SpaceX die vandaag zou worden gehouden is door het slechte weer uitgesteld tot morgen. Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf lanceert dan een onbemand ruimteschip dat later dit jaar astronauten naar het ruimtestation ISS moet brengen. Door die lancering expres te laten mislukken wil SpaceX de systemen testen die de bemanning in veiligheid moeten brengen. Pas als die systemen allemaal goed werken mag het ruimteschip gebruikt worden om astronauten naar het ISS te brengen. Radio 2-dj Rob Stenders heeft de Pop Media prijs gewonnen. Stenders werd door de jury van muziekfestival Eurosonic Noorderslag geroemd... vanwege zijn niet aflatende enthousiasme voor de popmuziek. Aan de prijs is een bedrag van 3000 euro verbonden. Het weer, vanavond buien, maar ook meer opklaringen. De minimumtemperaturen liggen vannacht dicht bij nul. Morgen eerst nog een bui, maar smiddags wordt het droog... en zijn er ook zonnige perioden. En dan wordt het een graad of zeven.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 Gisteren was ik nog jong, oftewel yesterday when I was jong van Charles voren. En dat allemaal hier vanuit uh, Zandvoort op die 104.5 op de kabel en 106.9 in de Vrije Eter. We gaan nog één plaatje draaien en dan stellen we eventjes de gasten voor. En dat doen we met uh, Bailando en Paradiso. Lekker de zomersklank hier vanaf de tolweg, En we hebben hier uh, natuurlijk gezellige gasten in de studio. Matthias Moerdman en Robiekie. En natuurlijk uh, een gezellige dame. Bye. Bye. Momenteel, waar de uh, mobieltje flink bezig <laughs> Ik zou zeggen, heren, een hele goede middag. Een goede middag. Goede Ik... Ja, avond. Dus ja, ja. Kijk ja. ja. uh, kijken hoor. Ze... Okay. Ja. Ja, ja, het is een avond, ja. Ja, ja al, al ja, elf hadden. minuten. Ja. Goeie. Nou, zo'n niveau ja. zo'n avond toch ja, ja, ja, zo weet je wat. Nee, dat is goed, hoe weten we dat? De entertainment for you, zaterdag gast. Ja, zoals ik al zei, Robbie Key en en Matias Ja, jullie hebben allebei een, een, een nieuwe single uitgebracht. En ja. Uh, ja, hoe, hoe is het zo gekomen dat jullie beide uh, dus hier gelijk aan tafel zitten? Nou, ja, dat is eigenlijk een, een, een, een beetje een raar verhaal. Kijk, als je in je eentje bent, dan ga je gewoon een serieus interview houden. En uh, ja, ben je gewoon heel bezig en serieus bezig om te vertellen waar dus, je zinger over gaat. En noem dus op. met z'n tweeën niet? Nou, met z'n tweeën <laughs> ja, ook oh, voilà. Het is wel anders, een beetje, ja, in, in dit lustig. geval met z'n drieën, maar ja. goed. Ja, het wordt wat gemoedelijker, wat gezelliger, denk ja. ik. En uh, ja, we vertellen toch uiteraard wel wat we willen vertellen. Maar we willen het met een knipoog doen en gewoon gezellig. Ik vind het gezellig om met z'n tweeën heen te gaan. Ja. We hebben anderhalf uur in de auto gezeten. Ja, je kunt in je eentje heen rijden. Ja. Of mister drieën? Ja, ja, dat hebben we voor gekozen. Ah, ja. Ja. Gezelligheid. ik zie hier uh, bijna niet zo. Lekker, hey. lekker, wat gegeten onderweg of uh, ja, dat gaan we, uh, we, we gaan aan. Dat we gaan we gezonde we als we gaan we gaan gezonde gaan worden denk ik. gaan we gezonde ja. snack. Ja. we Ja, we gaan we gaan maar gaan zeg maar, wie, wie oh, oh, met gaan we gaan we gaan we gaan ja, ja, dat is een nou, allemaal dromen. Vertel dat even, uh, Matthias. <laughs> nee, dat is goed. Nee, ik, ik zal even uitleggen wie ik ben. Uh, ik ben Robbie Key en uh, ik ben in 2014 begonnen met, uh, met zingen. Samen met een, uh, een, een maat. En ja, daar sta we met z'n tweeën op het podium. En nou, het is toch wel leuk om een keer in je eentje een single te maken. Ja. En dat is de reden waarom ik uh, nu uh, een, een single gemaakt heb. En ik ben eigenlijk al bezig vanaf, uh, vanaf 2014. Oké, okay. want uh, je zegt al, uh, voorheen was het duo dus? Ja, het was een duo samen met uh, Hans Karras van Super Hollands. En ja, dan zing je altijd gewoon gezellige feestmuziek. Op ieder feest hebben we wel gestaan, zeg maar. her en der. Echte feeststampers, zeg maar. Gewoon feeststampers. Ja, weet je. En ik weet eigenlijk helemaal niet hoe het is om een ballad te zingen. Dus ja, dit nummer wat ik nu gemaakt heb, is een ballad. En dat vond ik. Dat is de kuchknop. Ja, de mijne ook. Ik viel weg, Al mijn dromen. Ja, dus al mijn dromen heb ik gemaakt. En ja, ik vond het wel leuk om een keer te doen. Ja. In mijn eentje een single te gaan maken. En dat is gelukt. Het uh, beoordeel zelf. <laughs> ja, ja, ja. Ah, ja niet, zo, uh, niet zo terughoudend. Nee, ik, bedoel, nee. nee nou, ik ben er ook wel trots op, moet ik zeggen. Dus, ja. Uh, ja. Nou, we doen het natuurlijk voor de mensen. En, ja. en die moeten het ook goed, goed ontvangen. Ja. ja, als dat goed is, dan is het allemaal goed. Ik zeg altijd, als je het goed overbrengt, dan komt het goed over. Ja, ja, ja. ja. <laughs> nou, Matthias, ja. het wel is. <laughs> En we ik zie net allerlei uh, leuke brilletjes bij komen vanavond. Ja, of wat is, wat is ja, nou er je We hebben vorige, uh, vorige week een interview gehouden in de studio. Ja. En, uh, Ja. Mensen zijn wezen kijken toen wij live gingen. Ja. En uh, mensen hebben er toch een uur zitten kijken dan. Het was toch, ja, okay. toch best wel grappig. Ja. Dus uh, we houden elkaar een beetje vrolijk, een beetje ja. ouder, Een beetje ja. lachen. Maar uh, dat is nog steeds. Dat is nog ja, ja, steeds. We kijk, zijn nog steeds live, ja, we zijn nog steeds live. we zijn nog steeds live. Ja, ja, ja. Okay, mooi. ja. <laughs> en weet je, het is gewoon, gewoon grappig. En wij doen het. Uh, benoemd voor de lol. Dus ja. Als ja. we zelf geschikt hebben, dan vinden wij het al goed. Ja, nou ja, zo. Ah ja. ja. Hey, uh, ik denk dan we wel eventjes gaan draaien. Ja. Al mijn wel. dromen. Dankjewel. Robbie. Soms val ik terug in oude gedachten. Maar dat doet mij alleen nog maar pijn. Er kwam een vrouw in mijn leven die me zacht en waar ik het fijn vind om bij te zijn. Ik dacht dat ik geen geluk meer kon vinden en dat mijn tijd al was geweest. Maar bij jou vond ik weer opnieuw blinders. Ja, bij jou voel ik echt dat ik leef al mijn dromen, ze zijn uitgekomen sinds ik jou heb ontmoet. Ik kon niet geloven dat juist jij aan mij vroeg. Blijf je vanavond bij mij? Ik wil van je houden, mijn hart toe vertrouwen. Ik blijf bij je vanavond. Met jou erbij kan ik de hele wereld aan. Nee, laat je nooit meer gaan. Het is net of het zo heeft moeten zijn. Ook al had ik toen veel verdriet. Van die pijn liet ik niemand iets merken. Nee, echte liefde kreeg ik niet. Jij onverwacht in mijn leven, En ik wist mij toen even geen raad. Jij was de volgende.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 Al mijn dromen, ze zijn uitgekomen sinds ik jou heb ontmoet. Ik kon niet geloven dat jij aan mij doet. Blijf je vanavond bij mij? Ik wil van je houden, mijn hart toe vertrouwen. Ik blijf bij je vanavond. Met jou erbij kan ik de hele wereld aan. Nee, ik laat je nooit meer gaan. Met jou erbij kan ik de hele wereld aan. Nee, ik laat je nooit meer gaan. Eh, ja, heerlijk om bij weg te zwijmen eigenlijk. Nou, dat dus vind ik wel ja. uh, nou, ja. leuk om te horen. Dank je wel. Ja, het, het, het is een heerlijk nummer. Nou, dank je, dat hoor ik graag. Daar is het ook voor gemaakt. Dus, uh... ja, nou ja. <laughs> anders had ik hem gewoon niet gedraaid. <laughs> nee, <laughs> zo, zijn de, zo zijn de DJ's. Nee, ik weet het, ik weet er alles van. Ja. <laughs> ja. Nee, maar uh, ja. Hoeveel inbreng heb je zelf gehad in, uh, in dit nummer? Uh, nou, eigenlijk heel veel. Uh, de tekstschrijver zit, uh, tekstschrijfster zit naast mij. Ja. Dat is mijn vrouw. Uh, dat is ook de tekstschrijver van uh, Matthias. Matthias. En uh, ja, die heeft een nummer geschreven. Uh, en het is niet een autobiografisch nummer of iets dergelijks. Maar iedereen kan zich wel herkennen als je het nummer goed luistert naar de tekst. Dan kan iedereen zich wel in herkennen. Ja. Iedereen heeft wel een keer een nare periode meegemaakt in zijn leven. En dan, ja, dan droom je van een ander. Ja. En daar gaat het je over dus schrijf, ze schrijven ze schrijft zelfs nog meer of, uh, ja voor of, of tenminste voor meerdere artiesten of, ja, ja, of is ja, ja. het alleen voor jullie twee nee nee nee nee nee nee zeker, nou ja, zeker, nou, voor, ik bedoel, voor meerdere artiesten dus, nou ja, uh, uh, nou ja, ik bedoel uh, uh, namen mogen genoemd worden maar, maar, niet, Marjolein Rekers maar. Ja. Marjolein Rekers ja. mijn vrouw is Marjolein goeiedag Marjolein <laughs> uh. hey, maar, um, ja dus ja um, uh, ik ben uh, heel vroeger ben ik ook DJ geweest ja. en uh, dus altijd bezig geweest met de muziek ja, op een gegeven moment dan uh, huisje, bompje, beestje en dan stop je daar ja, toch mee. En, uh, ik ken ja, het. Ja, ja waarschijnlijk <laughs> wel. En dan, ja, op een gegeven moment dan gaat het toch weer kriebelen. Op een of andere manier, dan hoor je nummers van vroeger. Ja. Ik, bedoel, ik heb in de jaren tachtig heel veel gedraaid in de discotheek En dan hoor je het nummer ja. op de radio. En dan, dan gaat het toch weer een beetje kriebelen. Ja, ja. En in 2014 heb ik een voetballiedje gemaakt. En dan stond ik op een gegeven moment weer ineens op het podium. En door het land heen. Ja, toen begon toch wel een beetje de koorts aan te wakkeren. En ik ben ik toen gaan, gaan zingen, zeg maar. Toen ben ik ja. Martius tegengekomen. Nou ja, ik, ik, ik weet wat je bedoelt, in ieder ja. geval. Ik, oh, ken dat, ik ken dat gevoel, ja. ja, ja, ja, ja zelf ja. was ik natuurlijk ooit, uh, ooit ook uh, 18. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> nog niet zo lang ja, geleden, nee. toch? <laughs> nou, dat is nog niet zo gek lang geleden. <laughs> nee, maar toen stond ik inderdaad ook in uh, ja. discotheek. En, uh, ja. Lekker, goede oude tijd, hè? Ja, goede oude tijd, ja, ja. inderdaad. Toen, uh, of zijn we nou auto's zou dat zeggen? Dan voel, mm, voel ik ons net nou, niet Nou Nee, nee, nee. De meeste mensen zeggen altijd van... Uh, ja, maar... Uh, toen, Jullie zei altijd: toen ja, ja, ja. was de tijd veel beter. Nou, het, het was niet beter, maar het was anders. Het was, het was anders. Ja. En, uh, ik, ik zie me nog draaien met, met singeltjes en zo. Het en ja. wordt dat natuurlijk een stuk makkelijker. Inderdaad, uh, singles. Ja. Zelfs met LP's heb ik nog eens uh, gepresteerd om te draaien. Ja, leuk, leuk. Ik, ik heb het voor elkaar gekregen zonder dat, uh, dat er een stukje meekwam van de vorige, uh, uh, voor het vorige nummer. Nog ja. dus, uh, <laughs> uh, nog dames en heren, luisteraars. Uh, dit is natuurlijk even nostalgie voor jullie allemaal. Ja, maar, ja. En, dan, uh, en dan ook nog een beetje mix op de, op de cassettebandjes natuurlijk. Ja. Dus, uh, in combinatie met cassettebandjes uh, dat je dus ook uh, ja. Ja, wat dingetjes knippen en plakken. En, uh, ja. Ja. Oh, dat was nog dus, uh, daarna. Ja, ik kom nog van iets meer terug, denk ik. Ik heb nog gedraaid met Tom Mulder, Helaas is hij overleden. Tommy Mulder Ja, ja, ja. dat was een kanje. Ja. 50 pop. Nou, maar toen 50 pop ben ik, op een aflop. Ja, werd ja. Matthias ja. tegengekomen in 2014. En, uh, ja, en, uh, we hebben wel een klik met elkaar. We zingen ja. ook heel vaak samen. Je mag ook wel wat zeggen trouwens, dat ja, nee, ja, ik wel dat hier, denk ik, ik. Ik kom straks wel aan de beurs. Ik bijna voorbij. bijna voorbij. Pak het, pak het rustig over, zoals zeg maar. je altijd nee, doet, Gewoon zo altijd maar je mag gewoon niet naken hoor. Je nee, dat wilt dat wilt ik. zeggen. Weet ik maar nou, ik ben altijd iemand die ook naar mee zou voor. Ik stook niet tussen een goed huurlijk. Maar als je ergens nee. niet mee eens bent, dan mag je het ook zeggen, natuurlijk. Nee, dat doe ik. Nee, dat doe ik. maar ik heb hem wel want hij rijdt namelijk mee. Dus als hij niet. heel Het is eindeloos, hoor. De trein rijdt hier een stukje verder. Oh, oké, kijk, het scheelt alweer. Ja, ja, het is tien minuten lopen, dus dat is goed. Cool. Oh, tijd staat. Hey, uh, ja, maar wat zijn, wat zijn eigenlijk jouw vooruitzichten, Robby? Uh, mijn vooruitzichten, die zijn... Uh, ja, wat wil je er eigenlijk mee, ja, laat ik het zo zeggen. Ja, uh, nou, je, iedereen heeft wel een hobby. Eén gaat voetballen, ja. vissen of dammen of noem het maar op. Uh, nou, Ro Ro Robby gaat zingen. En uh, zolang ik daar plezier in heb, uh, en ook met andere mensen... Dus ik ben niet zo'n figuur die... Uh, tegen wil en dank gaat lopen, lopen zingen, zeg maar. Maar zolang ik nog geboekt en gevraagd word... ja, dan denk ik dat mensen het leuk vinden. En dan blijf ik ook dat gewoon doen. Ja, maar ik, werk jij ook nog hiernaast? Of? Ja, ik werk, hier, werk hiernaast. En uh, ja, dat is op zich lastig te combineren. Dus ik moet het ja. wel van hebben van de weekenden, zeg maar. Ja, ja, ja. Maar over het algemeen, nee. Het is gewoon een ontzettend leuke hobby. En zolang mijn vrouw nog meegaat, vind ik het allemaal goed. En, en schrijf natuurlijk. En blijf schrijven. Nee. En dat was heel goed, want <laughs> is Nederlandicus. Oké. Dus, uh... <laughs> Nee, maar ik denk uh, ja. Um... Nou, maar je vroeg naar de toekomstplannen. Ja. Uh, en uh, en dan wilde ik ook op doorbuurders. Ja, was... <laughs> goed interviewer. Uh, nee, ik heb uh, uh, het nieuwe nummer al, al op de plank liggen. Die komt in, in april uit. Ja. Uh, dat gaat natuurlijk eerst dit doen natuurlijk. En het volgende nummer is wel weer een wat gezelliger, uh, ja, amazing nummer. Terrasje, zon, biertje erbij. Ja, echt een beetje voorjaarsnummer. Ja. ja meeste uh, welke tijd zei je? April. April. April, ja, dat oh, moet ja, kunnen. En uh, ik heb uh, ge gekozen omdat ik natuurlijk vanaf 2014 in een duo heb gezeten. En eigenlijk niet aan de weg getimmerd heb. Ja. Omdat we gewoon ons ding deden. Uh, nu hebben we gezegd, nou, ik ga nu wat meer bekend proberen te worden door uh, wat nummers uh, te, te produceren. Ja. En dat heb ik uh, het jaar 2020 vooruit gekozen. Ja, dus, uh. nou, ik, ik denk dat, uh, dat het nummer, uh, al met dromen, dat, uh, dat het wel een, een goede start is eigenlijk. I, uh, hij ligt lekker in het gehoor en ik heb er een goede positieve bericht over gehoord. Ja, dus, uh, ja. Nou, dat we sowieso. Hé, hey, um, ik het van de daken. Ja, ja. ja. Uh, Toast België uh, heeft dat nummer gemaakt uh, in een iets andere versie. Toen heeft Erik Diekep, <coughs> ik weet niet of je die kent, Erik Diekep. Ja, de naam. De, de ja, Pietse ja, ja, ja, ja, die, die, ja. ja. die heeft dat nummer uh, uh, uh, uh, overnieuw gedaan. En uh, ik was in contact gekomen met, uh, met Erik Diekep. En ik heb gevraagd, joh, ik vind het zo'n gaaf nummer, mag ik dat ook uh, van jou gebruiken? Nou, dat mocht, dus geen probleem. Dus ik heb een nummer uitgebracht, uh, Just for the fun. Ja, niet weten dat Alex uh, een half jaar geleden ook, uh, ook heeft gedaan. <laughs> ja. En die, die hoort iedereen natuurlijk dan wel. Maar goed, uh, ik lift gewoon mee op alles en uh, ik vond het gewoon lekker om te zingen. En als ik moet optreden, dan uh, zing ik ook meestal dit, dit nummer erbij. Dan word ik al heel vaak gevraagd. En ja, dat was het nummer. Oké. Okay. wat voor de daken. Gaan we doen.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 Tel de staren, telde stenen in de muur. De tijd dat we samen waren was van veel te korte duur. Ik mis het zoelen van je adem, jouw blik die zo dikwijls naar me keek. Ik zou je willen verleiden zoals jij. Zonder jou heb ik geen doel. Wat was die dan? Robby Key? Robby Key. Robby Key. Ja, je schrijft met dubbel e. Op z'n laten we het houden op Robby Key. Zo. Wat sorry, sorry <laughs> <zei> je, Robbie? <laughs> ik hoorden het al. Ik zeg wat jij wil. Robby uh, Key of Robby Key. Ja, iedereen noemt het verschillend. Dat als ze het, nou, nou, het, het maar niet anders gaan noemen. Nou, het raar is. Ik luister wel naar. Dus. <laughs> <laughs> ja, <laughs> dat dus... ja, ja, ja, maakt niet uit. <laughs> nou. Robbie Key, Robby ja. hey, Op zijn Engels of op zijn Nederlands? Wel, nee, maar ja. Ja, toch? Ja. <coughs> nou, Matthias. Ja, ik ja, uh, ja. En nog meer te vertellen. Ja, dat komt misschien vanzelf wel tussendoor. Ja? Ik er gewoon in. Nou ja, ik, maar. we weten in ieder geval, hè, in april dan, uh, komt er uh, een nieuwe uit. En, uh, ja. Ook weer een, een feestnummer uh, ja. in, de, in deze trance eigenlijk. Hè? Uh, ja, in het, het schreeuw van het dakenachtig nummer. Ja, daar kun je wel ja. mee vergelijken. Ja, ja. Het is een Nederlands nummer, dus... Uh, ik ga ga, ga jij ook, ook iets.? Of zing je ook iets Engels trouwens op, op, op ja, de tribune? Of, ja, maar weet je, ik zat in het duo Super Hollands. Ja, en dan zingen we. Ja, dan, dan, dan klinkt het niet als je met Tom Jones komt. Nee, nee, nee. nee inderdaad. Maar als wij zeg maar uh, uh, ja, een, een avondvullend programma hebben voor een bruiloft of een verjaardag of wat nee. dan ook. Dan, uh, dan zitten daar uiteraard wel Engelse nummers tussendoor. De mensen vinden het toch lekker in het gehoor liggen. Ja. En uh, die willen... Ja, als je alleen maar Nederlands hoort, is het ook weer zo wat. En alleen maar Engels. Uh, ja. Nou ja, ja, inderdaad. Als je kijkt uh, een beetje onze leeftijd... En, uh, ja, je bent wel ouder, joh. Ja. <laughs> nee, maar het is inderdaad, het is inderdaad waar. En, en ik vind het gewoon lekker. Dus morgenavond staan we ook ergens... En, uh, ja, dan zingen we gewoon Engelse nummers daar. Dan ja. zijn de mensen toch wel iets prettiger dan daar, op die locatie. Nee, maar vaak hoor je, je inderdaad op de feestavonden altijd... Uh, Tom Jones, Engelbert, Humperdinck, dat soort nummers. Ja. Nee. Uh, uh, ja, dat heb ik al gezien, zo. dat heb ik ja. al gehad. Wat, wat ook vaak voorbij komt Elvis Presley natuurlijk. Nee, dat, dat, dat, uh, dat, uh, ja, als het gevraagd wordt, dan noemen we het wel natuurlijk. Maar uh, dat zingen we niet. Nee, je moet echt denken aan, uh, aan Hollandse feestnummers. En uh, Robbie Williams, uh, David Bowie, U2... Dat is ja, uh, toch wel, ja, toch, ja. toch wel jonger ja. dus. Ja, ja, ja, oh, dat is echt onheerlijk om te zien. Ja, ja. Dus. Ja, Matthias. Ja, ja, nee, ja uh, ik luister. <coughs> nou, je mag ook wat. Nou, zeggen, ja, ja, jij dat mag, mag ook wat zeggen. zeggen. Maar zo ja. ben ik niet. Nou, ja, jij hebt ook een sierlaars gebracht. Ja. Een echte maat. Een echte maat, ja. En dat uh, is gebaseerd op uh, Robbie of? Natuurlijk. Uh, ja, nou, ja, natuurlijk. Ah, ja. ja nee. nee, het is gebaseerd om uh, ja, mijn kameraad natuurlijk, waar ik al. Uh, 32 jaar bevriend mee ben. Ja. En, uh, en ik wou hem eigenlijk in september ik hem al uitbrengen. Ik had in de zomer had ik al van, joh, zei ik tegen mijn eigen vrouwtje, van joh, ik zeg, ik wil iets mee doen. In september gaat hij trouwen en ik wil toch even proberen een nummer over hem te laten maken. Ja. Ja. Text laten schrijven. Die links van me zit, Mauerlain Rekes. Ja. Mooie tekst geworden. En, uh, die links die van die mij zit. Ja, ja, voor jullie de rest van links. Uh, en, er vanaf, hoe uh, voor de camera. Ja. Dus in ieder geval. Maar ja, helaas is het niet gelukt om eens de temp te laten komen. Ja. Uh, door privé geopereerd en dat soort dingen, maar ja, dat maakt niet uit. En uh, toen dacht ik, weet je wat, ik ga hem, uh, 1 januari 2020 ga ik hem uitbrengen. Ja, want uh, wat, wat, wat, wat uh, zijn jouw uh, werken hiernaast ook? Ja, ik ben schilder. Oké, okay, en... Uh, ja, is dat, uh, is dat leuk te combineren? Ja. Jawel, je staat. Wat ja, is uh, er. Nee, nee, nee. ja, zeg maar. Ja, ik wil schilderen. Ja. Dat er, speelt mij alles door het hoofd. Heen. En ik zie hem dan inderdaad heel vaak. Hij schildert het bij mij thuis. En ja. dan staat hij dan met die kwast in zijn hand. En dan hoor je echt de hele godsdag dezelfde nummers. Maar in echt, maat is toch leuk. In mijn maat. Ja, uh, ja. Nee, het is wel te combineren. Hoor. Dat, uh, kijk, de optreden wat Robin net ook aangaf. Uh, optreden zijn alleen in het weekenden: vrijdag of zaterdag. En uh, soms zondag, maar zelf eigenlijk door de week eens een keer. Ja, maar ja. eigenlijk is het in het weekend, dus het valt goed te combineren. Ah, Oké, okay. ja, nou ja, voor jou, uh, ja, geldt eigenlijk, wat, wat, wat zijn jouw plannen hierin? Uh, wil je uh, van de schilder af en uh, lekker... Uh, ja, dat zou mooi zijn. De, de hele week door het land in, of... Uh? Ja, nee, natuurlijk. of de droom wil ik niet zeggen, maar dat is denk ik elk beginnende artiest, laat ik het zo zeggen, die uh, toch... Hoog wil komen dat je toch hobby werk van kan maken. Het ja. is, ja, nou, ja, is, is in ieder geval. Uh, ja Als, als, je, als je, je eigen daden in, in prettig voelt, natuurlijk, ja. is het uh, natuurlijk uh, geweldig. Ja. Uh, als dat mogelijk is. Maar ja, dan moet je net die even die ene, die ene hit scoren, zeg ik altijd maar. Dat is het. En uh, misschien is dit hem wel. Ja, je weet het niet. Je weet het niet. Maar Zo ja, het is goed. net drie weken uit of tweeënhalf weken is die oud. Dus. Uh, ik heb goede reacties gekregen. Dus. Zullen we het dan uh, maar proberen? Zullen we het maar we proberen we, hier ja. weer in het Westen in Zandvoort? Moet dat echt? Ja, ja, ja, ja dat ja, gaan we doen. Een echte maat, Matthias Woerdman. Dan zal er altijd iemand voor u zijn We're <laughs> gonna Te ja, hij kent je door en door Heb je soms verdriet? Gaat het even niet? Kun je bij je schuilen? Matthias woerdman en een echte maat. Ja, ja, ja, maat. maat, maat, maat, Ja, alleen ik ben het niet dus ja. Jawel. Ja, een beetje. wel. Een beetje. Klein beetje. Ik Klein beetje. Klein beetje. Ik wil trouwens zeggen, dat het ontzettend ja. mooi, mooie studio. mooie studio ja. ja, ja. dankjewel. Ja, we ja. We wel. we hebben ons gezien. Heerlijk. Ja. Nou ja, dat, uh, ja, Robby heeft koffie gezet. Ja. Ja, nee, Bobby, ik ga wel weer weg. weer voor het show. We ja, ah, dat was een stil eind. Ja, <laughs> niet gepland. Hé, hey, maar um, jij hebt al wat, uh, wat meerdere nummers uitgebracht. Ja, dit is mijn negende single. Ja. Waarvan echt de laatste uh, drie, vier bij wezen pluggen, zeg maar. En die ja. andere heb ik gewoon een beetje zelf uh, hier en daar een beetje rond verspreid. Ja, eigenlijk ja. Zelf, zelf aan het pluggen geweest, zeg ja. maar. Ja. En, en wel uh, nummers ook geschreven door deze jonge dame? Nee, dit uh, nee, nee, is dus de eerste nee, ja, keer okay. dat ze voor mij heeft geschreven. Ja. En, uh, en toen ik het uh, demo en de tekst las en hoorde, zeg maar, toen denk ik van ja. Ja, want dus de, misschien... de, de, de muziek komt van? Die komt van uh, Studio Evolutie, van Marco Collosian komt die af. Okay. Die maakt de demo alles af. Ja. En uh, ja, de tekst laat ik uh, door Marjolein uh, schrijven okay. of okay. herbekijken, ja. zeg maar. Dus, uh, ja. Maar het is me goed bevallen. Dus. Uh, ik moet daar straks denk ik maar even liever kijken misschien voor de volgende singel. <laughs> misschien schingel. voor de volgende singel, ja, ja, weet ik ja, nooit. Nou ja, ik bedoel, leggen er, uh, leg er al wat ideeën of... Um... Nee, ik, wil wel, uh, ik heb wel uh, een, een idee qua melodielijn, zeg maar. Ja. Uh, daar wil ik toch in de, buurt van, uh, in de buurt van Jannes blijven, zeg maar. Maar ja. wel uh, de feestnummers, zeg maar. Nou. Ik wil geen droevige nummers, dat, daar hou ik niet van. Nee, daar ken maar, ik ook niet zing, daar ben ik heel eerlijk in. En ik ben toch een type, als ik... Op de buur staat, in dus, staat uh, te springen, moet ik toch de feestnummers hebben. Dus, ja. uh, nou ja, dus bij uh, deze hebben ook gehoord waar het een beetje denk ik, uh, <laughs> over gaat. Ja, nou, wat leuk is, want je hebt het over: je wil een beetje in de lijn blijven van uh, Jannes. En toevallig heb ik hier een nummer klaar staan voor Jannes. Oh, dus... kijk, kijk, dat is super, dat is mooi. <laughs> en dat is zijn, uh, zijn laatste single. Uh, ja, nog steeds zijn we samen. Dus ja, dan, ik denk dat, dat we zoiets. Ja, dan blijven we uh... Gaan we doen. Oké, okay, leuk. Wat ik nodig heb Dit gevoel Is niet te omstrijven Ik leef mijn rol Sinds dat ik jou ook heb Ja, nog steeds zijn we samen En ik zal voor altijd naast jou staan ook als de jaren komen en gaan, blijf ik met jou. Ja, nog steeds zijn we samen. En er komt niemand tussen ons twee. Ik neem jou altijd in mijn hart mee. Heel diep bij mij. Nog steeds zijn we samen. Jannes was dit... En hier in de studio aanwezig Robby Key en Matthias Woerdman. Uh, ja, dat ja, ja. is een nee, het is, het is, uh, nou. ja, blijft Blijf toch Key of Key, ik, ik ja, blijf er toch maar zitten. Ja, het is, ja, het is ook een nam hè. Heb je ook, Ken je dat, Namkey? Nee, Nee, nou, Namkey. Ja, maar dat is waarschijnlijk bij de Chinezen. Ja, de oesters van, uh, van nam -Kee. De, de oesters van Namkey. <laughs> <Ja. ja. laughs> nou, dat maakt niet uit. Nou, dat ga je niet toe. Hey, um, ja, je zei net al, uh, je, je wil in de lijn van de Jannes blijven. ja. Uh, maar Jannes heeft toch ook wel uh, vrij sentimentele ballads, zeg maar. Ja, dat ook. Nee, dat klopt. Maar uh, uh, eventjes, klopt. eventjes terug uh, graven in het geheugen. Uh, zijn eerste cd, daar stonden toch aardig wel wat, uh, wat uh, tearjerkers nee, op, zeg maar. Nee, dat klopt. Ja. Ik vind het mooiste zwevend... Naar nou, geluk. Ja, dat is op de ja. bekende melodie inderdaad. Ja, Elk dat komt er pas. dat er pas zijn. Ja, maar zoals de bellen, zoals ja. Rustig Nummer, wat nog, ja, het, het moet bij je passen. En je, zou, en je moet ook kunnen zingen. En ik ben het type dat uh, als ik <truhings> ergens sta op te treden. Ja, nee, nee, hou ik niet van. <truhings> nee, nee, nee. ik heb liever gewoon lekker die, eh, die handjes, hoe lekker gek de polonaise. Gewoon lekker feest van maken. He, lekker de, de, de, de zorgen of wat nog, Even lekker aan de kant. Ja. ja, maar als je dat heel lang gedaan hebt, dan. Het is wel leuk, want jij zingt nou ook dat nummer van uh, Stef Eckel. Waar je hem voor? Waar je hem voor? Dat begint heel mooi. Ja, hij begint rustig, maar daarom ja, ja. ga je toch weer naar die feest. Ja, maar als, als je, toch had, naar die feest, uh, als je heel rustig zingt, klinkt het best wel mooi. Ja. Dat ja. zeg ik, Mathieu. Ja, dat zeg jij. Nee, leuk compliment. Nee, leuk compliment. Nee, nee, nee, nee, nee, nee Maar nee, nee. Soms, soms helpt het ook om even naar elkaar te luisteren. Ja, ja soms nou. moet je dingen proberen. Soms moet je proberen, maar ja... Ik zet hem meestal af. De radio de radio meestal af. Ik heb nog wel gehoord. Ja, wel hè? Nee, nee Ga gewoon niet knoppen. Uit. Nee, ik, ja, met gewoon hartstikke leuk. Ik bedoel, dan, dan rij je ergens op, op straat en dan, dan heb je radio. NL zeg maar aanstaan en dan ja. in één keer Matthias. Ja, dat, dat is gewoon geweldig. Dat ja, zo leuk. Uh, dus. ja, Weet je, weet je het zeker. Ja, ja, signor, ja, ja. ja zijn, hè? Gaat hij dan harder of zachter? Nee, ja, dat gaat toch harder. Nee, natuurlijk okay. oh, ga je harder rijden. In af uh, ja, in echte zag Ja, echt een maat, ook altijd heel kwaad. Ruimtig, ja. hè? Nee, maar ontzettend natuurlijk. Nee. Ja, maar je meegeschreven. Gewoon leuk om te horen. Ja. ja. Dus. Maar het is ook een ervaren, maar je. Ja. Nee. Nee, <laughs> Hey, maar, uh, uh, waar we nog niet toe gekomen zijn, zijn jullie ook ergens te vinden? Hebben jullie een eigen site? Jullie, ja. Zijn jullie op Facebook niet te vinden? Facebook, natuurlijk. Instagram, Twitter, uh, ja. eigen website. Wat dus de, ja. de Facebook waar jullie nu op zitten, is dat een gezamenlijke? Of, uh, nee, ik nee, nee. zit op mijn Facebook. Ik heb hem dus, uh, Oké. Okay. Maar als je naar Facebook gaat en je toest mijn naam, Matthias Woertman, dan ja. kom je er. Maar je kunt ook naar mijn website, MatthiasWoerdman.nl. En er staat icoontjes koontjes van Twitter, Instagram. Als je daar klikt, kom je ook gelijk op okay. mij. Uh, dat geldt voor jou ook, Robby? Nou, ja, ik, ik zeg wel maar meestal van de mensen kunnen naar uh, platenlabel rood, hit, blauw. Rood hit blauw. En ja. uh, daar kunnen ze mij op vinden. Ah. Dus, en daar zitten alle, alle kanalen zitten erop op en uh, mensen kunnen ook daar boeken, zeg maar. Ja, oké. Okay. Dus jij hebt geen artiesten site of Facebook? Ja, ik heb alles wat Matthias heeft, dat heb ik uiteraard ook. Ik kan er niet onderblijven, ook. Nee, twintig heb ik niet. Dus nee, niet alles. Nee, maar de website www.robbykey.nl Key double e double e En daar kunnen mensen ook op kijken. Maar weet je, als je de naam in intoetst, dan volgens mij... Kom je er vanzelf uit. Ja, dan kom je er vanzelf uit. Ja, nee maar goed. Ik, er is ook nog waarschijnlijk een Robbie Key, maar dan met E Y. Ja, volgens klopt. mij, ja, mij wil jij. Ja. Ik heb mezelf dus, een keer dus, zitten dus, lopen en, en nou ja. ja, dat ja, klopt. <laughs> dus uh, gewoon K dubbel E en uh, komt ja, dan komt het wel goed. Dat komt zeker goed, hey, we gaan even terug uh, naar uh, ja, onze jeugd eigenlijk. En dat doen we met de uh, Tramps. Oh, shout. En Disco Inferno. Oh. Disco yes. terug in de disco-tijd. Heel, heel met de, lekker. Met de trams. Ja, de Disco Inferno. Oh, zo lekker hè? Ja, ik, uh, ik zeg het. Uh, ze hadden het net al eventjes over. Ja, het blijft toch heerlijke muziek. Ja, maar dat, het contrast is best wel groot, hè? Met de trams. En dan eerst van Matthias, dan naar de trams. Ja, ja, maar. Dat is mooi. Ja, even kijken. Matthias is ook. Uh...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 ja. Nee, maar daar uh, ben ik ook eigenlijk een voorstander van. Als je uh, ja, toch wel uh, ja, een beetje eentonig uh, dan, dan, dan, dan is het niet leuk meer. Nee, maar ik, nee, nee, nee, nee. ik bedoel, uh, als je Jannes uh, is leuk, maar je moet hem niet uh, twee, drie uur achter elkaar horen. Nee, dat heb uh, ik met die is ook altijd. <laughs> <laughs> ik zeg niks, nou, nee. Nee, we, we, we, we maar, wat een beetje, maar we zijn wel serieus met elkaar. hoor. ja, dat is waar. Ik, ik zal ook eens even een, een slokje van koffie nemen. Ja, ja. ja. Zonder ik, ik, ik, ik, ik heb, ja Hij is ik, namelijk met liefde ja, Robbie Robby Rob, uh, Rob, ja. heeft hem gezet voor mij. Met liefde. Dus, uh, nou, dat, uh, dat gebeurt zelden, moet ik eigenlijk ja. zeggen. Dus uh, mijn dank is groot. Ja, graag gedaan. Graag gedaan. Ja, je is wel. We hebben alles voor de airplay hier natuurlijk. Nou... nou <laughs> Misschien. Uh, wil ik toch nog een keer terugkomen. Dus als we ja, nou een ja, goede, goede koffie neerzetten... dan uh, weten we zeker ja. nog een keer terug kunnen komen, Matthias. Ja, altijd welkom, natuurlijk. dat zijn afspraken. Zie. Zo ja. doe je dat, ja. ik ga hey, uh, Matthias. Matthias. Um, ja. Hoe... hoe uh, heb jij al een album of, of, of nog niet? Nee, ik, uh, ik doe geen albums. Want uh, je kunt wel albums maken... Het kost, kost veel geld, veel tijd. En, uh, maar buiten dat geldt alles om natuurlijk. Kijk, als ik een album houd. En ik geef hem hier af. Jullie gaan nooit al die 13 of 14 nummers nooit draaien. Als je een single hebt, dan wordt het echt compleet daar de promotie oh, van ja, gedaan. Dat, dat en, zie ik toch weer de andere kant van. Want als jij een album hebt met, met verschillende ja, eh, toch, nummers. als dat je zegt van eh, ik, de, de, een bellet ertussen, een beetje swingend nummer of een beetje uh, ja, een normaal uh, sound zeg maar. Ja. Hoor je wat je zegt, Matthias? Normale sound. <laughs> Normale sound. <laughs> <Goed>. <laughs> nou, nee, nee. nee, maar eh, net, zoals, ja. net zoals het nummer voor jou eigenlijk, Robby. Ja. Eh, al mijn dromen. Eh. Ja. Zo moet het, uh, Matthias. Als je, als, je, als, je, als, je, als je dat inderdaad op een album zet, eh, krijg je toch verschillende variatie qua muziek. Dat wel, dan, dan, dan, ja. dan krijg je toch een leuk album. Ja, nee. uiteindelijk nou, krijg je wel een mooi album, maar net, wat ik net al aangaf, het, het moet bij je staan. Het moet... Kijk eens wat naar ik, wat, ik, wat ik net al zei. Van, joh, als ik sta te zingen wil ik feest hebben. En dan wil ik niet als ik van feest heb. En ik ga een keer naar nou, een rustige, ja, bellet dan. Ja, maar je weet hoeveel feestzangers er zijn. He? Heel veel. echt heel veel. Maar wij onderscheiden ons wel volgens mij. Want als wij ergens gaan optreden. Hebben we altijd uh, twee schermpjes naast ons staan. Ja. Uh, waar de tekst op komt die we, meezingen, of die, die, die, die we, die we zingen. dan kunnen de mensen op meezingen. Ja. En dat uh, nou, we hebben wel aardig leuk concepten. We doen echt... Ja, ook van de ene kant naar de andere kant... met, met onze muziekeuze, zeg maar. Ja. Dus wat dat er gaat, uh, doen we het wel goed. Maar ik denk dat als je een album maakt... Ik, ik, mocht het zo zijn dat ik uh, over een, een twee, drie jaar... Ja, inderdaad dat je negen, aantal, Dat je inderdaad ja. genoeg nummers hebt... dat je zegt van ja. nou, hè, ik kan een verzoalsmolben nou, maken... met wat ja. nieuwe nummers ertussen. Dan... Anders ga je een album maken om het... <coughs> Van een album dat dat dat wil ik eigenlijk niet. Nee, nee je... je moet er lol in blijven hebben. Ik heb laatst een paar cd'tjes weggegeven, en dan zeg ja. je inderdaad: mensen, uh, ik heb hem geen cd spelen Manier ja, dat, ja, dat krijg je ook nog een keertje. Hè? Ja, ja. Nou ja, wij hebben ze nog wel. We ja. hebben zelfs ja. nog een mini -disc, dus uh... Kijk, kijk, los nog hier. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hey, hey um... Anton. Oh. Ja, Anton. Ja. Ja. ja, dat geeft niet. Kijk, ik moet uitleggen aan de dames, aan, ja. aan de luisteraars. Matthias en ik hebben hier een Facebook-telefoon neergezet. En we ja. zijn live op dit moment op Facebook te bekijken. En dan kijk ik kijk dat mensen mee. Dus ik liet me even ontvallen door iemand hallo te zeggen. Dus nogmaals, ja. dag Anton. Ja, dus, dus als je bij Matthias dus op zijn Facebook eventjes kijkt. Ja. dan ja. moet daar een linkje voorbij komen. Of, waarop uh, staat site, dat hij live is. En, ja. Ja, en anders bij zfm livenl Daar kan je ook naartoe. En anders zfmartisten.nl. En daar staan diverse links. Daar kan je zowel luisteren als kijken. Kijk. En ja, ook naar Matthias. Leuk. Matthias, ik heb een, een nummer hier staan. Uh, Zoals jij is er maar één. Ja, dat is mijn ene laatste single. Ja, wat kan je daarover vertellen? Wat, wat wil je daarover kwijt? Laten we het zo zeggen. Die is speciaal voor mijn uh, vrouwtje geschreven. Niet door Marjolein, dat niet. Nee, nee, nee. want nee. Is het, het nee, is nee, de, is zijn nee, vrouw. Die, nee, nee, <laughs> nou, nee. Alles komt niet goed, hè. <laughs> dat is een stuk lopende nou, Nee, dat <laughs> was toch mijn kleine... Uh, Dan moet ik eerlijk toegeven. Uh, Zoals jij is mijn één. was toch eigenlijk een klein mini-doorbraakje eigenlijk. Ja. En uh, ja, dit is de gevolg daarvan. Dus jij ja, hebt veel op die, zoals jij is er maar één. Nee, is een mooie clip geworden. ga ja. je ook naar kijken. Ja. Kijk en ook Even over mijn echte YouTube. maat natuurlijk. Als je toch zegt, god, over wie hebt die het eigenlijk? Ja. Niet over ja, mij. ga dan nee. naar YouTube. Bekijk <laughs> mijn clip. Want nee, daar nee. speelt, speelt Adria mee in. En dat is, gaat over hem dus. Maar ja, euh, zoals jij is er ook mijn één, Mijn maat, zoals jij is maar, één, maar Mijn maat, ik, ja, ik, ja, ik, ja, ik word niet genoeg. Ik kon nog steeds niet waar, nee. nee. Dat valt me op. Nee, nee, nee. Maar, ik heb daarvoor nog een voor -nog nummer. Van jou krijg ik nooit genoeg, die is wel op okay, GELACH <laughs> Nee. Ja, heb er nog eentje een lange nacht met jou. Maar, dat, ja, <laughs> ja dat, uh, uh, nou, dat wordt thang, moest. <laughs> zullen We Zullen we maar gewoon, zoals jij, we doen. Dat ja. gaan is er maar één. Ja, dat gaan we doen. Matthias uh, uh, uh, Rijn uh, wou ik zeggen. Matthias ja. <laughs> man. <Mo> <laughs> zoals jij, is er maar één. Hmm. Genoeg van al dat de wijs naar al die deuren En dat je wil dat ik weer ga Kan jouw passie niet meer voelen, jouw liefde niet meer proeven Is het nu dan echt te laat? Of kunnen wij nog een keer praten, van die tijd die wij toch hadden Die was vaak super gaaf Ja, want een vrouw zoals jij is er toch ik wil geen andere liefde meer. Vrouwen genoeg in mijn leven te maar niemand is toch zoals jij mij staat. Ik wil met iemand anders door het leven gaan. En zal dan ook nooit jou alleen laten staan. Als ik jou verlaat krijg ik verlang. Ik wil geen leven meer zonder jou. Ook al zit je soms te klagen, en kan ik het niet verdragen En zie je mij dan niet meer staan Ook al zit het soms dan tegen, hoop bij van gekregen dan kan ik jou niet laten gaan Ook al hoop het soms was goed, jij maakt mijn dag weer goed En kan ik er weer tegen Ja, want een vrouw zoals jij is er toch maar heen ik wil geen andere liefde meer Vrouwen genoeg in mijn leven gehad Maar niemand is toch zoals jij mij schat Ik wil met niemand anders door het leven gaan En zal dan ook nooit jou alleen laten staan Als ik jou verlaat krijg ik verraag Ik wil geen leven meer zonder jou Met iemand anders voor het leven gaan En zal dan ook nooit jou alleen laten staan Als ik jou verlaat, krijg ik me rauw. Ik wil geen leven meer zonder jou Ja, want een vrouw zoals jij is er toch maar één Ik wil geen andere liefde meer Vrouwen genoeg in mijn leven gehaald Maar niemand is toch zoals jij mij schat ik wil met iemand anders door het leven gaan. En zal dan ook nooit jou alleen laten staan. Als ik jou verlaat, krijg ik verouw. Ik wil geen leven meer zonder jou. Als ik jou verlaat, krijg ik verouw. Ik wil geen leven meer zonder jou. Zo was dat. Ja, ja. ja. Matthias maar... Geheim. geheim. <laughs> tot, nee, de ja. klok, tot de klok van zeven. Tot, tot de klok van zeven, tot, ja. Tot ja we geheim. hebben we nog heel eventjes. Mooi. Dat was uh, Matthias Woerman dus. En uh, ja, zoals jij, is er maar één. De tijd die vliegt, hè? En de tijd die vliegt. Ja, zeker. Wel ja als, we, als we lol hebben, zeker. Ja. Hè, is, uh, het is, uh, ja. Een uur of één uur. Uh, Eén minuut en, en nog wat seconden. Dus uh, ja, we moeten. Afscheid nemen. Uh, afscheid nemen. Afscheid nemen. Ja. Voordat ik afscheid neem. Ik heb hier twee uh, CD-singels. Misschien ja. leuk voor de luisteraars van Zandvoort FM. Ja. Ik heb hier twee singeltjes. En Rob, Vier, Robbie uh, Key, uh, heb ook Daar gaan we twee ze zeker verloten. En ik heb dan nog twee uh, blikopeners, Dus uh, leuk <kuggen> erbij. Kun je er ook bij doen voor de luisteraars voor zetten, ZFM. Dat gaan we doen. Mooi. En hartstikke Hele goede avond allemaal. En, ja, uh, ik zou zeggen, de volgende. allemaal ja. jullie uh, bedankt voor, het, uh, voor de komst hier naartoe. Graag gedaan. Een fijne reis terug naar huis. Een Lekker. fijne avond en een goed weekend. En graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dankjewel. Dankjewel. Mathias da. Moerdman en Robiekie. Tot ziens. Tot ziens. Dag. Tot volgende week. Doei.